Uh, welkom, luisteraar. Het is zaterdag 30 mei 2020. Een redelijk eind into de corona scene. En uh, ja, we hebben toch allemaal het gevoel dat we wat dichterbij komen. En ik heet u welkom in aflevering 24 van de Praattafel podcast. Welkom, de. Mijn naam is Istvan Lelossi, ik uh, woon in Bergen en uh, wij doen de Kot podcast en ik zeg hallo, goeiemiddag allemaal. <laughs> uh, ja, en voor de trouwe luisteraars... en Oeh, sorry, ik stapte even over onze voice zo ja, voor onze trouwe luisteraars is het misschien opgevallen... dat het tweede blokje van de intro leeg was. Uh, mijn uh, maat, kompaan, uh, tafel, heer, gast, uh, uh, de sidekick, wat je het ook maar wil noemen... hier is uh, helaas niet in staat op dit moment om uh, mee te doen. Dat heeft uh, allerlei redenen. heeft veel te maken met het ongeval... Dat, dat, dat, dat afschuwelijke ongeluk, wat hij nu meer dan een jaar geleden heeft meegemaakt. En ja, we gaan hem de komende tijd, in, in die zin, in directe zin, wat moeten missen. Hij gaat de bijdrage leveren op de momenten dat het goed gaat, dat hij zich goed voelt, dat hij zich geïnspireerd voelt. Uh, maar om de continuïteit van deze show te, uh, voor te zetten... Uh, willen we een bepaald ritme aanhouden. En Filip, uh, ja, het gaat gewoon niet elke keer om voor hem om vol te zijn. En, en de trouwe luisteraar weet dat hij uh, nooit iets een klein beetje doet. Uh, dat is altijd vol 100% en met heel veel overgave waar ik uh, bijzonder veel uh, uh, ontzag voor heb. en ik ben ook uh, extreem gelukkig dat ik hem heb kunnen vinden als partner in, uh, in, deze, in deze productie, in deze data, in deze podcast. Want ja, het is een project van mij. Ik ben een geboren podcaster <lacht> en ik blijf. Dat waarschijnlijk doen totdat ik, uh, ja, uh, totdat het niet meer gaat. Uh, uh, wat uh, komt hier binnen? Ah, oké. Okay. Dat was iets anders. Komt via Facebook zomaar. Uh, ja, lieve mensen. Het wordt een uh, iets, iets korter uh, podcast. Maar wel een heel beladen podcast. Ik kan je dat wel vertellen. Want uh, we hebben deze week gekozen voor een thema macht en rebellie. En uh, Rijn en ons uh, Zinzi hebben zich uh, behoorlijk gekweten van hun taak, mag ik wel zeggen. En dat is dan een understatement. Um, in elk geval... Uh, de geest van Filip die waart hier zeker... rond door het hok. En uh, dat is niet in het minst... doordat bijvoorbeeld... Uh, ja, op de achtergrond onze... koeienstal... Uh, ja, ik heb net de deur even hier opengezet. En behalve de lucht... komt er ook allerlei... Uh, geluid tevoorschijn. Maar... Uh, ja, goh, het kan niet anders dan dat je weet dat Filip uh, iedere week een high uh, een koe uh, levert. En uh, vooral onze koeien worden daar heel erg blij en gelukkig van. Zelfs sommigen gaan bijna. ...pogen te vliegen. Het is ongelooflijk. Je zou het moeten zien. Wie weet, als we deze podcast ooit eens uh, op, op een manier gaan doen... ...dan kunnen we het allemaal visualiseren. Maar ik, het is wel een pak meer werk. Ik denk dat ik het voorlopig bij audio hou. Maar uh, voor de trouwe luisteraars en de nieuwe... ...hier is... Uh, uh, haiku voor podcast nummer 24. Uh, de bedoeling is dat u uh, diep ademhaalt. Uh, uw ogen sluit. U, u zondert zich een beetje af van de omgeving. Uh, niet diegene die nu uh, dingen besturen of zo. Hè, maar als je gewoon lekker in de tuin zit. Of whatever. Met je koptelefoon op. Of, uh, of je bent aan het hollen. Stop dan even. Want dat is ook goed om af en toe even, even, even... Pauze. Ja, en, en wat gaan we dan doen? Dan gaan we naar uh, luisteren, want uh, de, de, de geur en geest van Filip uh, komt hier uh, de stal binnen waaien En hier is zijn haiku. Wie is echt machtig? President of verpleger? Ik weet wie kiezen. Ja, zeker. Uh, ja, Filip, uh, ook van afstand. Want ik, ik denk dat je op een gegeven moment wel gaat luisteren. Uh, dan, uh, dan weet ik dat je dit ook kan uh, gaan waarderen. Uh, hartstikke bedankt in elk geval. Uh, de koeien zijn weer high. Uh, die kunnen er weer een weekje vandoor. Uh, voor de podcast. Uh, uh, het volgende format is een beetje in de maak. In elk geval woensdags hebben we de podcast. Praattafel Wauw. <tiek> wow staat voor wetenschap op woensdag. Dat is samen met Mario. En vorige afgelopen aflevering hebben we daar ook weer buitengewoon boeiende, boeiende zaken over gehad. Uh, dat ging over de meest vreemde ziektes. Uh, Scrapie en dan via insecten. en uh, die, die zien al onze vlekken in bedden en weet ik veel wat allemaal. Als je dat boeit en zo, zou ik zeker luisteren naar de voorlaatste aflevering. Zoals ik al zei, we houden het een beetje compact vandaag. Ja, mijn trouwe maatje is er niet. Dus ik ga maar gewoon tot de kern van de zaak. En wat is het, we hebben als thema deze keer geroepen voor uh, macht en rebellie. En, en het is ook uh, heel toevallig. Ik heb dat niet gepland. Ik ben echt geen uh, conspirationist of wat dan ook. Maar uh, ik zit nu al twee dagen en nachten uh, gegloeid aan de buis. Ja, daar ben ik dan weer. Uh, en ik kijk dan naar CNN en wat zich daar in Amerika afspeelt. En ik heb daar ook een jaar of drie gewoond. Uh, het is een heel ander land dan, dan wij ook kunnen bedenken. Ik, ik zal een kleine anekdote vertellen. Ik was destijds, uh, mijn echtgenoot uh, Yolanda, die kwam van San Diego en die uh, was van gemengde origine. Uh, ja. Daar zat een mix Filipino, Mexicaan, maar ook uh, German in. Maar uh, een, een mooie vrouw, maar wel met een uh, sterke, uh, ja, je zou zeggen Latino, Hispano, Indiano, uiterlijk enzovoort. Niks mis mee. Maar op een gegeven moment kwamen wij uit L.A. Uh, ik was hongerig op weg naar San Diego. En halverwege uh, komen we terecht in een diner. Uh, Zo'n typisch Amerikaanse diner ergens. Zo'n dorp langs een snelweg. En... Uh, ja, en we zitten daar tien minuten en uh, die mensen lopen langs ons heen... en we zitten daar een kwartier en op een gegeven moment zegt ze tegen mij... Uh, uh, they're not gonna serve us. Ik zeg, wat? Wat? Ja, omdat ik er te ik zie, ik zie, uh, de Mexican, Mexican dit uit en zo. En ik kon dat niet geloven. En ik begon daar mijn hand op te steken als naïeve Hollander daar, weet je. Dit is dus wel allemaal twintig jaar geleden inmiddels, maar toch... En nee hoor, niks ook niet. Geen enkele reactie. En, en eigenlijk, uh, heel die tent was gevuld met <laughs> mijn uh, foute verbeelding nu. Maar ik zeg dat toch wel heel veel. Van die extreem obese, uh, 600 ponders zitten vreten en zo. Maar nee, nee, nee. Dat gebeurt dus. Dat is gewoon uh, de dagelijkse realiteit. En dan hoef je nog niet eens zwart te zijn. Dat is, het, is echt, het is echt geen... Uh, land En ja, je ziet dan een betoog van zo'n burgemeesteres. Een vrouw van misschien in de 40, 45. Een jongen, dat was de burgemeesteres van Atlanta. Ja, die heeft een zoon van 18 en een zoon van 12. Die mensen die staan doodsangsten uit... als die jongens over straat lopen gewoon naar de winkel of zo. Want dat is daar een totaal iets. Dus ja... Um, die emotie die heeft uh, een beetje dan ons thema ingehaald. En uh, daarom zou ik eerst uh, het woord willen geven aan uh, Zinzi. Dat is, uh, ik zal dat uh, bij deze ook maar onthullen. Dat is mijn dochter, pleegdochter. Die woont al jaren en jaren bij ons. En het is een hartekind geworden intussen. En ze ontwikkelt zich als een uh, sterke denker en ook een uh, sterke spreker. Uh, zij heeft zich uh, ingegraven in dit onderwerp en uh, komt met een uh, toch wel buitengewoon emotionele bijdrage en zeker nu in het licht van uh, George uh, Lloyd George sorry de, ja uh, die uh, en helaas weer een Naam die aan die eindeloze naam van, he, van die Black Lives Matter, noem ze maar op, de Eric Garners, de dit en de dat en de nog iemand, die I can't breathe. Het is te afschuwelijk voor woorden, zo is het heel simpel te zeggen. Um, laten we gaan luisteren naar Zinzi met haar bijdrage over macht en rebellie. Vandaag gaat misschien een iets langer stukje worden dan ik gewoonlijk doe. Uh, misschien omdat ik mij extreem betrokken voel deze keer. Maar ik heb een stuk geschreven over de, de mythe van acceptabel proces, protest. En dat is ook waar ik, uh, waar ik het over ga hebben voor deze praattafel. Ja, de laatste dagen gaat in de VS constant over de moord op George Floyd. Dat is de zoveelste ongewapende zwarte man die sterft uh, door het toedoen van een incompetente racistische en racistische ja, politieagent. Het protest dat daarop volgde natuurlijk, dat, um, krijgt wereldwijd media aandacht. Ik volg het nieuws omtrent Floyd dan meestal via ja, Twitter en tussen de teksten voor school en mijn algemene vereenzaming en vervreemding van corona. Door uh, wordt mijn hart dan door een zoveelste situatie voor de zoveelste keer gebroken. Uh, het effect van deze moorden op mij, hier in België zelfs... Uh, dat dat zelfs bij mij heel hard binnenkomt en toch echt... ja, dat, dat verpest een dag, dat verpest een paar dagen. Ik liet daarvan wakker. Dat, dat spreekt eigenlijk al boekdelen. Het is ook uh, Frans Fanon, waar ik nu ook veel les over heb... die in de jaren 1560 al schreef over het effect... van de koloniale samenleving op de psyche van zwarte mensen. En ik kan eigenlijk met overtuiging zeggen... dat die psyche van de zwarte mens en die van de meeste minderheden nog steeds beschadigd worden... in een kapitalistische en witte westerse wereld. En zelfs al zit ik hier veilig in België... waar dat scènes zoals die van George Floyd en Ahmaud Arbery... of Michael Brown, Sandra Bland, Tamir Rice en anderen... Ik kan eigenlijk ook blijven doorgaan. Nog, en ik benadruk nog, niet courant zijn... Ik werd hier ook niet zo lang geleden een, een, een, jonge, een jonge tiener, Adil... doodgereden door de politie... Er wordt dan van mij verwacht dat ik er ja, stilletjes op toekijk hoe dat een extreem rechts-ethnonationalistisch discours hier gewoon zijn opmerks maakt. Ik kan daar gewoon niks aan veranderen. Hoe dat witte Belgen de dood van Adele afschrijven als zijn verdiende loon... en hoe dat diezelfde mensen, de moord, omtrent de moord op George Floyd... een FBI crime statistics gaan bovenhalen... en zich gaan mengen in een debat waar ze kennis nog belang bij hebben. Hoe dat discours door diezelfde witte mensen, die zich dan onderdrukt voelen... door die minderheden, door de media en de politiek... hoe dat zij eigenlijk het discours kunnen blijven domineren... daar moet ik dan naar kijken en ik maak daar niks van denken maar mag daar niks van zeggen, ik mag me daar niet zomaar tegen verzetten. Want anders dan trek ik de victim card of whatever. En ik kan, ik kan hier in België ook stemmen voor wie ik wil. Alle zwarte mensen in België zouden voor dezelfde partij kunnen stemmen. Alsnog vormen wij een minderheid tegenover een steeds groeiende groep boze witte racisten. En op een bepaald moment denk je dan, wat kunnen we nog doen? En waarom wordt er niet naar ons geluisterd? En dan... Dan hoort je weer hetzelfde discours als altijd. Dat gewelddadig verzet daar in de vijs in Minneapolis... dat is uit een boze. Dat doe je niet. Dat is niet de manier waarop er geprotesteerd mag worden. Men verwacht van ons het engelige geduld... dat men aan Dr. King toeschreef. Men verwacht van ons de heldhaftigheid van Tubman... en de geweldloosheid van Gandhi. Want, hierin, want wat er hier in Minneapolis gebeurt... Oh nee, dat, dat is geen acceptabel protest niet meer. En dan denk ik, hoezo niet? Wat is acceptabel protest eigenlijk als er mensen gewoon een klaar daglicht vermoord worden? Wat wil men dat de Afro-Amerikaan stilletjes blijft zitten terwijl zijn broers op camera daar vermoord worden? En dat er wel de wereld ook nog eens toekijkt en de president eigenlijk <laughs> bijna goedkeurt? Dat het, dat, het, dat, het, dat het niet acceptabel is voor deze mensen om nu op straat te komen... Maar het was wel acceptabel toen een groep witte mensen zwaar gewapend op straat kwam omdat ze mondmasker moesten dragen en binnen moesten blijven voor het coronavirus. En daar wordt gezien cynisch van. En precies om deze redenen is het belangrijk dat we ons bewust worden van het verschil tussen objectief en subjectief geweld. De structuren eigenen zich het recht op objectief geweld toe. Zij beslissen hoe... ...een agent zich mag gedragen. Zij beslissen welke agenten veroordeeld worden voor hun excessief geweld en welke niet. Zij beslissen welke wapens die agenten mogen gebruiken... ...wanneer het leger het protest mag stoppen. Maar dat is niet alles wat objectief geweld is. Het objectieve geweld is ook het racisme in de samenleving. Het feit dat minderheden in achterstallige wijken met slechtere educatie geduwd worden... ...of het algemeen als gevaarlijker en dommer dan hun white counterparts worden gezien... Ook dat is geweld. Zwarte Piet is geweld. Elke keer dat iemand een neerbuigende opmerking tegen mij maakt over de Afrikaanse klok en de Afrikaanse mentaliteit, is dat geweld. En dat geweld omringt mij. Dat beïnvloedt mij elke dag sinds ik mij bewust ben geworden van dat geweld. En hij heeft geleid tot diep worden de onzekerheden in, in mij... en in mijn jongere jaren zelfs een pijnlijk ver verlangen om wit te zijn. Ik heb hard moeten vechten om trots te kunnen zijn op mijzelf en op mijn huidskleur. En met al dit geweld als extra bagage wordt er nogthans van mij... hetzelfde verwacht als mijn white peers. En meer. Dus in de lijn met Fano en zijn geweld... Kan ik kan niet alleen maar poneren dat het gewelddadig protest net zo acceptabel is als het geweld dat de onderdrukkende structuren gebruiken tegen haar slachtoffers. Weet goed wat je zegt als je over de protesten in Minneapolis spreekt. En weet ook goed dat je vanuit jouw witheid niet zo goed kan begrijpen wat dat is. Laat staan dat je het kan veroordelen. Je veroordeelt het directe, subjectieve geweld dat je in de straten ziet de brandende gebouwen, de bestolen winkels en misschien zelfs de agenten en hun traangas Maar waar is die verontwaardiging elke dag waar minderheden over de gehele westerse wereld gediscrimineerd, ontmenselijkt en vermoord worden? Dan denk ik net zoals Baldwin, how much time do you want for your progress? Hoe lang moet de Afro-Amerikaan, de zwarte mens, die sinds de dagen van de slavernij geen gelijkheid heeft gekend omwille van de kleur van zijn huid, dossiel wachten op dit vooruitgang? Hoe lang moeten wij blijven geloven in geweldloos protest, in zogezegd acceptabel protest, als het ons nergens verder brengt? Ja, dat resoneert. Hoe lang... Uh, dat is al eens eerder te sprake gekomen in een van onze eerdere podcasts: van, ja, als je maar braaf blijft protesteren volgens de lijntjes, en je gaat op zaterdagmiddag in een aangewezen je netjes je de petitietje aanbieden aan iemand met een lintje om, enzovoort. Dan, en dan doe je dat twee keer en zes keer en twintig keer en honderd keer. En dan gebeurt er geen ene bal. En ik zal me maar kindvriendelijk uitdrukken... want ik zou eigenlijk iets anders willen zeggen... maar hè, we blijven gewoon familievriendelijk. Nee, um, het is zo dat, dat op een gegeven moment is de maat vol. En, en bij ons, uh, wij leven in een vrij kalme samenleving. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren... dat we hier ooit echt zwaar met te vuur en te zwaard op de barricade stonden. Wat ik me nog kan herinneren waren de... Um, krakersrellen in Amsterdam in de zestiger jaren. En dat was compleet met militairen en tanks. En dat was op televisie en, en geweldig. Bovendien heb ik ook nog uh, in mijn uh, periode... dat ik ooit uh, freelance bij de VARA heb gewerkt... dat was een periode dat de uh, Kroning uh, plaatsvond van Prinses Beatrix... En daar was een uh, waanzinnige situatie met de uh, ene kant op, keek je... en dan zie je daar gewoon het uh, Damplein met uh, feestvreugde en uh, oranje... en weet ik veel wat allemaal. En kijk je naar rechts, waren er running battles met uh, politie op de paard... en uh, stenenwerpende punks en weet ik veel wat allemaal. Het was allemaal een prachtige zonnige middag in Amsterdam. Uh, ja, in, in, in België, dat daar, daar weet ik niet. Uh, de, de enige wat ik me kan herinneren... waren de Witte Marsen... tijdens de, de periode met uh, ja, het Marc Dutroux enzovoort. Uh, dat was gewoon een soort nationaal iets. De enige keren uh, dat er echt gewoon de boel in de hens ging enzovoort... dat waren toch wel de havenarbeiders en de demonstraties. Uh, maar ja, pff, dat ging allemaal. Dat kwam en ging en zo. Dat Zit niet zo diep als die rassen, rellen, wat er nu dus aan de hand is in Amerika. Want je moet dus wel denken dat dat uh, terugslaat op. Op, op, op 400 jaar geschiedenis waarvan een 250 jaar... dat, dat is bijna niet voor te stellen, maar, maar dus een kwart eeuw lang... waren die zwarte mensen die je nu dus op tv ziet... en opera en weet ik veel wat en iedereen, dat waren slaven. Zo eenvoudig was dat, maar 250 jaar lang, dat is dus... Goh, dat als dat vandaag zou zijn, dan zou dat zo teruggrijpen tot... Uh... <laughs> 1850, nee, 1750. Het is alsof dat wij vanaf 1750, 1850, 1950, hè, alsof wij vandaag hier vanaf 1750 mensen met een andere huid, eh, van een andere afkomst in eigendom hadden. Als, net zoals een auto of een, of een grasmaaier of een boot of een weet ik veel wat. En dat zit diep in die Amerikaanse en of ze daar in mijn periode van leven op deze aarde uitgeraken, dat weet ik niet. Dat is net zoiets als de Palestijnen en de Israëli's dat begonnen pagina drie van de Bijbel. En dat gaat nog lang, lang, lang vrees ik door. Um... Er is nog een bijdrage. En uh, Rijn uh, uit Amsterdam, uh, onze uh, zeer meticuleuze en nauwkeurige bijdrager, heeft zich ook ingegrepen in dit onderwerp. En uh, goh, ik onderschat hem elke keer weer als hij die, als die zo diep gaat, zoals deze keer. Hier is uh, de bijdrage van Rijn. En uh, ook, uh, moet ik erbij zeggen, de, die, die bijdragen, zowel van Zinzi en uh, Rijn, en dan gaan we uitbreiden, zijn vaak naar nou, mijn bescheiden mening, dusdanig uh, uh, gewichtig en inhoudsrijk... dat we die uh, met tekst en, uh, en de audio apart uh, op de website gaan uh, publiceren. Ik ben er al mee begonnen, dus er staan er al een aantal. Uh, ik moet er nog even reclame maken voor die van Sinterklaas. Ik zou zeggen, zoek die op op de site, praattafel.be... En uh, beluister die nog eens uh, de bijdrage van Rijn over het hele Sinterklaas gebeuren. Je zal nooit meer hetzelfde over bepaalde zaken denken. En uh, dat, dat is misschien wel een stuk van uh, ook verlichting hè, die je niet kan gebruiken. Oh, wel. Uh, we gaan luisteren naar uh, een, een uitgebreide reportage, mag ik bijna zeggen... een soort documentaire, een audiodocumentaire uh, door Rijn vanuit Amsterdam. Hier is zijn bijdrage over uh, macht en rebellie. Volg uit Amsterdam. Macht en rebellie. There we'll always be madness, yet there is in it. Hoewel dit waanzin is, zo zit er toch enig methodiek krijg. Aan deze uitspraak in William Shakespeares Hamlet moest ik denken bij mijn overpijnzingen over macht en rebellie. Oftewel, er gaan koele slimme berekeningen schuil achter de waanzin die een methode heeft. Volgens de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau begon alles. Dus ook de Titanenstrijd tussen de gevestigde macht en de rebellie ertegen, met aldus Rousseau... De eerste man die een stuk land omheinde en zei... Dit is van mij. En mensen vond die naïef genoeg waren om hem te geloven. Van hoeveel misdaden, oorlog en moorden... hoeveel ellende en ongeluk had de mensheid bespaard kunnen blijven... als iemand toen was opgestaan en had gezegd... Pas op en luister niet naar deze betrieger... Je dagen zijn geteld als je vergeet... dat alle vruchten de aarde van ons allen zijn... en de aarde van niemand. Met de uitvinding van privébezit... begon de ongelijkheid tussen mensen te groeien. Bezit en eigendom werd na de dood zelfs doorgegeven... aan de volgende generaties. Hiermee werd de erfenis uitgevonden... die de kloof tussen arm en rijk nog verder vergrootte. Rousseau's conclusie... De mens werd vrijgeboren maar ligt overal in ketenen. Het moet een enorme klus geweest zijn, schrijft Gutgebrechtman kort geleden... in zijn nieuwste boek De Meeste Mensen Deugen. Het moet een enorme klus geweest zijn om mensen te overtuigen... dat land, dieren of zelfs mensen iemands bezit kunnen zijn. En we domesticeerden dieren als de koe en het schaap... en gingen hun melk drinken. Het gevolg? De eerste steden werden gigantische petrie voor de mutatie van virussen en bacteriën. Geschreven voor corona, maar nu, midden in de pandemie, actueler dan ooit. Was Rousseau tijdens de Franse Revolutie een idool van de revolutioneren... die in hem hun wegbereiders zagen? Van de revolutionair Jean-Paul Marat stamt de pessimistische uitspraak. Het volk niet tevreden slachtoffer te zijn van schurken, smeet zijn eigen ketenen en biedt zijn nek vrijwillig voor juk. Aan de andere kant waren opstanden gedurende de geschiedenis steeds weer opgevlamd. als reactie op onderdrukking, overheersing, economische crisis en natuurrampen. En aan de basis van het recht van opstand ligt het idee besloten dat weerstand tegen een onrechtvaardig regime gerechtvaardigd is... en niet alleen als actief recht, maar ook als passief recht... van burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos verzet. Laten we een paar voorbeelden uit de geschiedenis de revue passeren. Manchester, 16 augustus 1819... Op St. pietersfield wordt een grote demonstratie gehouden met de eis van hervorming van parlementaire vertegenwoordiging. Deze volksvertegenwoordiging kon toen al helemaal moeilijk geacht worden het volk te vertegenwoordigen. De eisen van de demonstranten waren zeker naar hedendaagse normen bepaald niet radicaal, maar te radicaal voor het regime dat het leger er van alle kanten op afstuurde. 19 doden en meer dan 500 gewonden waren het gevolg. Met de gewonnen slag van Waterloo, nog maar vier jaar eerder in gedachten... werd de slachting al snel Pieterloo genoemd. Naar aanleiding van deze slachting schreef de dichter Shelley... het gedicht The Mask of Anarchy, het masker van de anarchie... dat eindigt met de volgende regels. Sta op als leeuwen in de aanval met een onverslaanbaar aantal. Het inses kwam als dauw bij dag. Gooi af die ketens, het moet en mag. Slechts met weinigen zijn zij, en met velen meer zijn wij. Berlijn, honderd jaar later, 1919. Op de vooravond van haar dood, terwijl de Spartakus-opstand reeds zijn is neergeslagen, schreef Rosa Luxemburg haar laatst bekende woorden. Ze zijn een uitdrukking van de vreedheid van de repressie... en van de hoop dat haar idealen het ooit zullen halen. Oorde herst in Berlijn, gij stomzinnige beeldsknechten. Uw orde is op zand gebouwd. De revolutie zal zich morgen reeds met luide galm verheffen... en tot uw schrik onder de geschal verkondigen... Ik was, ik ben en ik zal zijn. Amsterdam, 15 jaar later, 1934. Minister-president Hendrik Colijn presteert het om tijdens de economische crisis na de beurscrash van 1929 de schamele steun voor werkelozen om meer dan 10% te verlagen. In de hete zomerweken komen de werkelozen in de Amsterdamse Jordaan in opstand. Ze zingen naar de melodie Bij Mier Bist te Schoon. We trekken van de steun. We eten van het crisiscomité. We trekken van de steun. We eten van het crisiscomité. En hier, wie is het je? We trekken van de steun. We trekken van het crisiscomité. We pikken vlees en blik. Van een verdorven sick. We snoepen er de soep. Het lijkt wel mooie boek. doet zo. Laten wij dit Europa verlaten, dat niet ophoudt over mensen te praten en ze tegelijkertijd afslaagt waar het ze ook kan raken. Op elke hoek van zijn eigen straat en in elke uithoek van de wereld. Europa heeft de vooruitgang van andere mensen eeuwenlang belemmerd en deze mensen onderworpen aan zijn doeleinden en glorie. Eeuwenlang heeft het bijna de hele mensheid verstikt in naam van haar vermeende spirituele avontuur. Dus, mijn kameraden, laten wij geen erpetoon brengen aan Europa door staten, instellingen en samenlevingen op te richten die daardoor geïnspireerd zijn. Al dus Frans Van Non in zijn boek De Verworpenen ter Aarde, 1961, waar hij met zijn onverbloemde analyse van het Europese kolonialisme zowel vele bevrijdingsstrijders in de derde wereld als ook vele intellectuelen in de industrialiseerde landen even gefascineerd en beïnvloed heeft. Niet in de laatste plaats de Franse filosoof Jean-Paul Sartre, die het boek in zijn inleiding als volgt aanbeval. Europeanen, sla open dit boek, heb de moed om het te lezen, het zal je beschamen. En ook de socioloog Historicus, schrijver, dichter en docent aan de Universiteit van Atlanta, William Dubois, plaatste de al onbekende uitbeurting in een bredere context toen hij constateerde. In de ontwikkelde landen kreeg het werkvolk stemrecht. Het werd ermee zoet gehouden en misleid, want de dictatuur van het groot kapitaal kortwiekte het met vaste hand. Het werkvolk werd er omgekocht met hoge lonen en kreeg politieke postjes toebedeeld met slechts één doel voor ogen. Samenwerken om de uitbuiting van blanke, gele, bruine en zwarte arbeid in armere landen te organiseren. Onze eigen Amsterdamse revolutionair Ferdinand Domela Nieuwenhuis zou dezelfde gedachte al dus verwoorden door tirannen gekwikt zijn door de slaafse massa. Dan de massa zelf, die eerst tirannen in leven roept... om zich daarna over te beklagen. Vergeten we nooit dat het niet de spoelte zijn die een volk slaaf maken... maar dat het ontbreken van een vrijheidsgevoel... de oorzaak is van het opkomen van tirannen. In het huidige tijdsgevricht zou een traktaat over rebellie... niet meer zozeer over het recht van opstand, maar veel eer of de plicht tot opstand moeten handelen. Eens heeft de Griekse god Prometheus het vuur uit de hemel gehaald... om het in dienst te stellen van de mensheid, van cultuur en van vrijheid... en zelfs van het leven op aarde. De Duitse dichter Erich Muzer maand terecht aan... Als je je kettingen niet verscheurt, ze breken niet vanzelf. Met en ozier. Als je je kettingen niet verscheurt, <kijkt> nou ja, ze breken niet vanzelf. Uh, dat is de... en kettingen uh, zijn gemaakt van uh, staal of, of iets sterks en uh, daar is energie in gestoken om, om die te maken. Hè? Je, je moet ze heet maken, je moet het ijzer smelten en alles. En om die kettingen te breken, heb je ook energie nodig. En die kettingen willen niet rekken. En dan krijg je dus wat we nu zien. Dan gaan ze breken en dan breekt het volk los. En uh, ook al toen ik in de States woonde, dat was ook in New York... hebben we een paar zomers meegemaakt en daar gebeurde dan ook altijd weer wat. Want je, je ziet hier in het journaal nu wel deze meneer Floyd... maar als je daar woont dan is hij iedere avond van... Uh, half a piece of a human this, uh, rumpus was found on the highway. Uh, en, en hoe vaak ik van Jersey naar New York reed... en als je dan een grote brug over stond... dan was er gewoon wel iedere maand staat er dan alleen een... Of of onder een sukkel daar in het midden. Klaar om eraf te springen. En dan met allemaal politie eromheen. En zo, ja, ja. Enfin, uh, het is gewoon een uh, film wat er gaat, maar de, de film die daar nu aan het uh, gebeuren is... is natuurlijk afschuwelijk en uh, heel negatief. Uh, mijn hart gaat uit naar al die mensen die daar uh, wonen en leven in, in een soort angstcultuur. Uh, in Nederland zijn we dan opgegroeid met... De politie is je beste kameraad. Eh, uh, <kijf> nou ja, dat kan je daar vergeten. Ik weet niet hoe dat hier is. Misschien is dat een thema om het ook eens over te hebben. Ja, nu had ik graag een weerwoordje gehad van mijn tafelmaatje... maar ik mis hem, de Philippe. Hij is er niet. Maar uh, we gaan afronden. Het is een uh, wat kortere kast. Uh, ik denk dat mijn bijdragers fenomenaal uh, van, uh, van hun taak gekweten hebben... zou ik willen zeggen. Mm. Ik denk dat we heel langzaamaan eens gaan kijken van uh, hoe, hoe we deze gaan afronden. In elk geval, Philippe gaat het afsluiten met een voorleesmoment. En deze keer uh, een, een wat kortere. Maar wel een uh, hele heftige. En ook, ik denk wel, uh, ook zeer toepasselijk met het uh, thema wat we doen. Uh, nu, lieve mensen, wij hebben wat uh, levenslucht, weet ik veel nodig... iets van, ik, ik zou het enorm appreciëren als, als jullie er nu naar luisteren... om in elk geval, als dat via Apple is of Spotify of waar dan ook... als je kans ziet om ons, ik weet niet hoeveel sterren te geven... Tenminste, als je het waard vindt. Hè? Maar ook, uh, ik wil graag evangeliseren in de zin van... Uh, verspreid het woord, verspreid het woord. We zouden veel meer mensen willen hebben die ernaar gaan luisteren. Ook in Nederland en ook in Vlaanderen. Uh, een groet aan uh, alle mensen die hier in België wonen... van Nederlandse, kom af. En dat is een grote groeiende groep. Ook uh, groeten aan alle mensen die boven de grens wonen. Niet alleen boven de rivieren, maar zeker boven de Vlaamse grens. Uh, ik zou zeggen, groet ook aan jullie. Wij proberen jullie altijd toch een beetje een inzicht te geven... in het leven hier in uh, Vlaanderen. Uh, ze spreken dezelfde taal, maar dat is dan ook alles eigenlijk. Uh, het, uh, eh, daar gaan we het ook nog wel eens uitgebreid over hebben. Ik ga... Uh, Martinez laten afsluiten op zijn piano. En uh, dan gaan we luisteren naar onze uh, slotbijdrage van Philippe Ozier. Uh, ik dank iedereen nog even die meegewerkt heeft. Uh, onze Serge, Aafke, Koffiekoek, uh, Mario. Ik zie ik weer op woensdag. Maandag uh, gaan we voor een goed gesprek en de volgende. Prata vol, volgende week is de 25e en uh, daar maken we een feestje van. De details hoort u nog wel, want ja, in de coronascene leven we van dag tot dag. Dus long-term planning, hè? leef ik dan nog? Leeft Philippe dan nog? Leven we dan nog allemaal of... Veranderen de regels dagelijks. Ik zou zeggen, vanuit uh, Bergen in uh, Antwerpen, ik wens je een heel fijn weekend verder. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En uh, ik hoop dat mijn maatje de volgende keer er weer bij is. En, uh, hij komt terug, ik weet het, ik voel dat. fijn, een fijne avond mensen. En hier is uh, de afsluiting met Filip. Ja, beste Istvan en beste luisteraar. Euh, mijn voorleesmoment voor deze 24e praattafel is een heel kort voorleesmoment. Het is een kort gedicht getiteld Ben ik nog een rebel? Ben ik nog een rebel? Als ik de lieveling word van menig één, ik betwijfel dat. De rebel dient de onmachtige. De pitbull, schaapskleren, die dient de macht. Ook al lijkt hij nog zo schattig. Het gaat jullie goed. Ciao.